Acht uur, Glieselot Thomassen met het NOS-journaal. De beediging van het kabinet Rutte II wordt morgen een historisch moment. Voor het eerst is de beediging in het openbaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer drong daarop aan. En formateur Rutte heeft met koningin Beatrix overlegd... en besloten een camera toe te staan. De NOS zendt de beëdiging en de bordesscène morgen rechtstreeks uit op radio en tv...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 In Libië zijn drie agenten gewond geraakt bij een aanslag op een politiebureau in de havenstad Benghazi. Een bom die aan de onderkant van een politieauto was bevestigd, ontplofte voor het bureau. Er zouden geen doden zijn gevallen. Volgens een fotograaf van persbureau Reuters is de schade aan het politiebureau enorm. De verwondingen van de agenten lijken volgens hen mee te vallen. In Benghazi is het al ruime tijd onrustig. Afgelopen maanden werden onder meer aanslagen gepleegd op regeringsgebouwen en internationale konvooien.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 In de buurt van Gulpen zijn dit weekend twee ongelukken gebeurd waarbij doden zijn gevallen. Afgelopen nacht raakte een auto van de weg op de N278 en botste tegen een boom. De bestuurder kwam om het leven. Gistermorgen kwam op dezelfde weg in Zuid-Limburg een vrouw om het leven. Ook zij reed door nog onbekende oorzaak tegen een boom. In de auto zaten ook haar zoontje van tien en een vriendje van negen. Zij raakte gewond. Het stedelijk museum dat onlangs is heropend... heeft tijdens de Amsterdamse Museumnacht de meeste bezoekers getrokken. Ruim 27.000 kunstliefhebbers konden terecht in 50 musea in de hoofdstad. Ook het Rijksmuseum, de Hermitage en het Fotomuseum Foam trokken veel mensen. Om twee uur sloten de musea.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 PSV is sinds gisteravond een nieuwe koploper in de Eredivisie. De ploeg van Dick Advocaat won in Almelo met 4-0 van Heracles. Ajax verloor in Amsterdam met 2-0 van Vitesse. En Utrecht boekte in Tilburg tegen Willem II een 5-1 overwinning. Het weer, vanochtend vrijwel overal droog, met af en toe zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en vanmiddag gaat het regenen. Het wordt 7 graden op de wadden tot 10 in Zeeland. En er staat een stevige zuidenwind.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 Langs de grens tussen Turkije en Irak woedt een vergeten oorlog van een vergeten volk zonder staat. Wat heeft 30 jaar strijd de Koerden opgeleverd en waarom gaan ze ermee door? Langs de grenzen van Turkije, vanavond om tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Buiten is het drie graden, binnen is het... Even kijken dan uh, 32.3 graden 32.3 graden nou, niet dat we de cv hier binnen in het capitool tot tropische hoogtes hebben opgeschroefd. 32,3 graden, dat is de temperatuur in de bijkast die we hier achter het capitool hebben staan. Waar ik nu ook sta, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, gaan bijen niet in winterslaap. Als het buiten ja, kouder is dan 5 graden, zoals nu, echt de druppels op de bladeren zijn nog bevroren, dan houden ze zichzelf warm door in een trost te gaan zitten. De buitenste bijen die maken dan snelle vleugelbewegingen en genereren zo warmte. En als de buitenringbrigade dan moe wordt of uh, ja, te erg afkoelt, dan worden ze afgelost door nieuwe verwarmingsbijen. Aan de rand van die tros is het dan ongeveer ja, een graad of acht en binnenin die tros is het dus warmer. Ja, en zo blijft de temperatuur in de kast, ook als het buiten vriest dat het kraakt, altijd rond de 15 graden. En die tros die beweegt zich langzaam door de kast, zodat alle bijen bij het wintervoer kunnen komen. En dat wintervoer dat is het ingedikte suikerwater dat uh, onze imker Pim Lemmers aan het eind van de zomer boven in de kast in de voerbak heeft gedaan. 14 kilo ingedikt suikerwater. Nou, daar komen ze de winter wel mee door. Mijn uh, warmtegenererend vermogen is niet zo groot. Ik kom binnen binnen hoor. Ja. Nou. Ik vind het hier ook niet echt heel warm trouwens. Nou, kom er maar lekker bij. Ik kom even met jou en We gaan de handjes laten wapperen. Regent en het is november. Het weer keert het najaar en belaagt. Het hart dat droef maar steeds gewender zijn heimelijke pijnen draagt. Ja, die herfstdepressie laten we graag aan Jesse Bloem over. Wij focussen ons vanmorgen op vrolijke zaken die het najaar biedt. Zoals zeeschilpad Flip die de lucht in gaat. Misschien is het u ook opgevallen. Er waren het afgelopen jaar veel minder muggen dan vorig jaar. 70% minder. Hoe dat komt, dat hoort u straks. Net als de Venolijn, de column en het nieuwsoverzicht in de komende twee uur. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Abbring. Tot tien uur is dit vroegvogels. Vogels. Deze herfstige uitzending begonnen wij met de London Mozart Players onder leiding van Matthias Bamert. Dat was de Ouverture uit de eerste balletsuite van de Duitse componist Vogler. De 34 molens van Windmolenpark Delfzijl-Zuid maken weinig slachtoffers. En ze gaan dan ook door voor vogelvriendelijk. Maar hoe zit het met de langstrekkende dwergvleermuizen? Nou, om achter te komen moet er geteld worden met zogenoemde beddetectors. Apparaatjes die de signalen van vleermuizen kunnen opvangen en doorgeven. Maar hoe doe je dat als vleermuizen 100 meter hoog vliegen? Vleermuisdeskundige Alex Brenningmeijer en Jascha Dekker hebben daar iets op gevonden. De vleermuisvlieger. Jeanette Paramoor gaat kijken hoe dat in zijn werk gaat. Nee, het, is een, het is een flink hoog ding. Ik sta nu wel met mijn hoofd in mijn nek naar boven te kijken. Ja, dat is een schatting. Ja, dit zou zo'n 90 meter moeten zijn, denk ik. Ja. Misschien 100, met de bladen erbij uh, 130 meter maximaal, lijkt me. En dan een stapje dichterbij. Ja, ja. Maar gaan die vleermuizen nou zo hoog? We hebben vooral over vlieghoogte van vleermuis anekdotische informatie. Dus toevallige waarnemingen... Mm -hmm. uh, het lastige alleen is dat we vleermuizen, die nemen altijd maar met geluid. Je kan ze natuurlijk niet zien, want het is s nachts. Want dat is veel moeilijker dan vogels. Vogels kun je gewoon kijken, je ziet, bij vogeltrek, zie je ze gewoon aan de kust of in de lucht, zie je ze langstrekken. Mm -hmm. Bij vleermuizen lukt dat niet, want die roepen geluiden uit en die geluiden die, die hebben maar een bereik van een meter of dertig. Ja. Dus daar wou we iets voor verzinnen en daar gaan we vanavond mee aan de slag. En dat is die vlieger? Dat is een vlieger, ja. ja. Best lastig, best spannend soms ook. Want je voelt ja. af en toe touw hard bewegen, maar je weet niet wat er gebeurt. Die kan toch zo in de wieken terechtkomen dan? Ja, daarom we ook ietsje vanaf staan. ja. ja, ja, okay, ja en ik goed. heb een hele stabiele vlieger, dus we kunnen redelijk uitmikken waar de vlieger komt te staan. Maar dat is niet de enige detector hè, die jullie hebben? Nee, nee, we hebben er natuurlijk ook een op de grond. En als derde hebben we in de turbine zelf een beddetector. Maar we moeten nog even wachten, heb je collega. Ja, ja. Nou, een collega komt er zo aan. We kunnen nu alvast de vlieger oplaten. We starten met meten, en dan uh, okay. gaan we kijken wat er gaat gebeuren vannacht. Ja. We hebben hier dus een uh, setje van een uh, voice recorder en een beddetector. Die hangt aan een soort harnasje, met touwtjes eraan. En die touwtjes zijn zo gemaakt dat die altijd mooi recht blijft hangen. Dus die hangen we er zo aan, maar ik ga eerst de vlieger uh, okay. eruit laten. Ja. Ja. Het is een echte vlieger, hè? Een slinger eruit. Een vlieger met een mooie staart. Heb je hem zelf gemaakt? Ja, ja ik heb het zelf gemaakt. <laughs> ja, ja, ja. Is een mijn van mevrouw. Ik doe ja. er nu een fietslampje aan. Ik wil graag weten waar die uh, ja. leven is. Nou, daar gaat hij al, hè? Ja, daar gaat hij de lucht in. Ja. En maar dan sta jij die... zo dus hier een paar uur... Sta ja, ja maar ja, nou, nou, niet alleen maar staan. Op een gegeven moment ga ik even zitten, denk ik. En, ja. uh, je moet al die vliegen in de gaten ja, houden, ja, ja. Zo'n touw loopt nog steeds uit. Het is steeds moeilijk om de merkjes te zien, dus dan moet het een beetje rustig doen. Mm -hmm. Maar dit is al uh, flink hoog, hè? Ja, hè? de lamp die. En die ja. haal je dan over een uurtje weer binnen. Precies, ja. ja. Dan gaan we gaan even checken wat, uh, wat erop staat. Ja. Laptop achter in de auto, dus we kunnen hem uh, helemaal uitlezen. We kunnen okay. kijken. Ja. Volgens mij komt je collega eraan. Oh, dus? is het Ja, dat me wel mooi. Cool. Hi. Hoi. Hij hangt een beetje op 80 meter? Ja. ja. Het is nou de tweede keer hè, dat jullie hier staan. Waarom doen jullie dit onderzoek hier? Nou, we hebben hier bij dit huidige windmolenpark... hebben we hier tussen 2006 en 2011... hebben we vijf jaar lang de eh, vogelaanvaringszachtoffers eh, gemeten. En toen hebben we twee keer in de trek... één keer half september, één keer half oktober... hebben we een dode ruige dwerg gevonden onder een van de molens. En eh, daar deden we verder geen specifiek onderzoek naar. Maar toen leefde al wel het idee van... Er vliegen dus ook vleermuizen in Nederland tegen windmolens aan. Maar dat hangt heel erg af van het park. In de bosachtige parken vliegen ze er heel veel tegenaan. En in dit soort parken vinden ze nauwelijks beesten. Mm -hmm. nou, wij hebben twee beesten gevonden en wij zijn benieuwd of in de najaarstrek... of er dan veel beesten op langs langskomen... en ook met die windmolens in aanraking kunnen komen. Ja, Want dat weten jullie niet, of hier vleermuizen langskomen? Nee, daar is heel weinig van bekend van de, de trek En uh, we weten niet op welke hoogte dat is. En in de literatuur wordt gezegd dat vooral de ruigendwergen en de rossendwergen... dat die ook op uh, boven de 50 meter, tussen de 50 en 150 meter vliegen. Maar er is heel weinig over bekend, want dat is heel erg moeilijk uitmeten. Dus het zou best kunnen dat jullie helemaal niks vinden? Dat hopen de opdrachtgevers natuurlijk. Ja, maar hebben jullie die uh, gehoord of hebben jullie die echt gevonden, die twee? Nee, die twee doodje hebben gevonden. En die waren verwond of wat? Nee, die waren in één stuk. En dat zie je heel veel bij vleermuizen. Dat ze dan achter de rotor... daar heb je een soort vortex met allemaal drukverschillen. En er zijn zoogdieren waaronder vleermuizen veel gevoeliger voor dan vogels. Uh -huh. Die krijgen last van interne bloedingen. En die is toch dan ter aarde voordat ze ja, ja. überhaupt aangekomen dus, zijn met de wieken. Dus die worden niet getipt, ja. maar die worden door de drukverschillen gaan die dood. En dan bloeden ze op de bodem. Ze dood. Ja, ja. Dus ze hoeven niet eens echt een klap gekregen te hebben van een wiek. Nee, dat hebben ze waarschijnlijk niet gehad. Nou begrijp ik eigenlijk niet zo goed waarom die vleermuizen die windmolens niet. Dus ze zien ze niet, maar zo, ze, ja, hè, ze hebben ja, wel ja. Een, een detectiesysteem. Ja, vleermuizen hebben natuurlijk echt het perfecte waarnemingssysteem voor in de nacht. Want ze roepen met uh, hoge geluidjes en ze ja. kijken met. Met die echo's vormen ze zich een beeld van hun omgeving. Mm -hmm. Maar er zitten twee uh, nadelen aan. De bereik is niet super groot. Maar als je hard vliegt en als die wieken hard draaien, dan is de kans heel groot dat je zo'n wiek pas veel te laat waarneemt. Het is natuurlijk een heel raar iets. Het beweegt, maar het staat toch stil. Het komt weer terug. En het tweede lastige is als ze gewend zijn om op 100, 120 meter of 200 meter hoog te vliegen, ja, dan verwacht je geen, uh, geen groot uh, object. Nou, Voorlopig is het nog even stil. De vlieger hangt er mooi bij. hè? Ja. Heel rustig. Het vliegt een beetje heen en weer af en toe nu langzaam de lijn weer op. Het is intussen wel helemaal donker geworden, hè? Ja. Mooie sterrenhemel. Ja. Prachtig. Dan nou, begin je na het display van de detector te zien... en de andere, de minder felle lampjes. Het kaartje wordt eruit gehaald. Ja. In de laptop. Moet ik de klos vast? Ja, show. Want dit is natuurlijk een spannend moment, hè? Ja, dat is een moment dat... dat het... Eng heeft hij het gedaan. Er mm -hmm. staat er wat op. Zo, dat dus een aantal signalen, maar het is, je ziet dat hij maar heel kort stukje, heel, klein, heel weinig heeft opgenomen. Dus, zo te zien is er dus weinig gebeurd. Mm -hmm. Dat is goed nieuws voor het uh, ja. slachtoffer oogpunt. We willen natuurlijk wel graag weten of er vleermaars langskomen. Dus... dus een uur heeft niks opgeleverd? Nee, uur 1 heeft nog niks opgeleverd, maar ja. we gaan nog even verder. Als er dan wel een vleermaars langs was gekomen, wat had ik dan gehoord? Kijken of ik iets bij de hand heb. Dit is een geluid van een vleermuis. Dat is tienmaal vertraagd. Het zijn net, net mereltjes of zoiets. Prachtig geluid. Wat is dit? Ik denk dat ja. dit zo te horen een dwergvleermuis is. ook, Dus een soort die we zoeken. Nou goed, het is nog even stil, Alex. Op zich goed nieuws, maar het is al een beetje te vroeg hè, om er wat van te zeggen. Ja, één uur, kunnen we er niks van zeggen. Nee. Plus dat in de windmolen hebben we van half september tot eind oktober... Mm. dat we ongeveer vijf weken non-stop waarnemen, iedere nacht... Ja. om te horen of er vleermuizen langs vliegen. Wat zou je nou kunnen doen? Hè? Stel dat hier toch vleermuizen inderdaad verongelukken. Het, het gos van de vleermuizen die langs trekt... die trekken rond twilight langs, dus zeg maar rond zonsondergang... Als je dan uh, gedurende twee uur de molens uh, in de trektijd stilzet... dan hebben ze in Duitsland ervaringen dat ze dan aanzienlijk minder slachtoffers hebben. Ja. En goed nadenken hè? op welke plek je ze neerzetten natuurlijk. Daar ja. begint het toch mee? Ja. En op zich is dit voor de vogels een prachtig windpark. omdat Hier hebben we de afgelopen vijf jaar uh, intensief ge gekeken hoeveel slachtoffers er vielen. En hier vielen tussen de twee en de vijf slachtoffers per molen per jaar. En dat is voor uh, een windmolenpark heel laag. Vogelvriendelijk. En uh, of het vleerwaartsvriendelijk is, dat, uh, daar komen we binnenkort achter. Alex Brenningmeijer over Windmolenpark delft zijl Del zuid om precies te zijn. Ik wist niet, Del -Zuid. Ik zeggen. Ik wist niet dat Delft zo, zo groot is, maar dat weet ik wel. Want ik heb er uiteindelijk gewoond. Inmiddels uh, zijn de cijfers bekend. En wat blijkt, er zijn de afgelopen zes weken maar enkele vleermuizen waargenomen. Je mag er dus wel van uitgaan, uh, zo zegt Brenningmeijer... dat het windpark niet op een belangrijke trekroute ligt. Franse pianist Alexandre Tarot zette zijn tanden in het stuk Le Calotines... van origine gecomponeerd voor clavesymbol van de Franse componist François Couperin. Het klinkt als de titel van een spannend jongensboek. Flip gaat vliegen. En het verhaal van Flip is ook wel spannend. Hij spoelde bijna een jaar geleden aan op het Nederlandse strand. Een exemplaar van de zeer bedreigde zeeschildpaddensoort de Kemps zeeschildpad... Hij kwam uit de golf van Mexico, maar was zo verzwakt dat hij moest worden opgevangen in Sea Life in Scheveningen. En daar bleek, bleek dat Flip geen man is, maar een vrouw. Afgelopen vrijdag is Flip per vliegtuig teruggebracht naar Texas. En daar zal ze binnenkort weer in haar geboortezee worden uitgezet. Voor die vliegreis is Flip nog helemaal medisch getest. En Joost Huizing kijkt toe. Een laatste hapje? Ja. Ze krijgt forel. Ze heeft in de tussentijd dat ze hier zat, heeft ze altijd levende krabben gehad om haar jachtinstinct in stand te houden. Maar dit was ook het eerste wat ze at. Nadat ze weken niet heeft gegeten, was het eerste wat ze at was forel. Dus daar willen we dan ook graag mee afsluiten, omdat ze dat heel erg lekker vindt. Ze heet Flip, maar eigenlijk is het een vrouwtje, dus had het ja. niet Filipa moeten zijn? Flip is ook mooi, toch? <laughs> en ze zwemt er weer naartoe. Jouw ja, hoor. Thomas. Flip slikt het in één keer naar binnen toe. Ja, twee voor. <laughs> Mevrouw Kik, u bent de dierenarts. Enig idee wat die reis voor zo'n schildpad betekent? Voor ieder dier en mens is reizen een zekere vorm van stress. Die probeer je te beperken door er in feite zo klein mogelijk te vervoeren bij de juiste temperatuur met de juiste handelingen verder met haar. En dan is het ten slotte maar een dag. En ze zal daar best een beetje gestrest van zijn. En stress geeft wat weerstandsvermindering. Dus daarom zal ze een paar dagen nog in Amerika in quarantaine blijven... voordat ze wordt losgelaten. En hoe groot is dan de kans dat, uh, dat Flip het overleeft? Hoe volwassen wordt, één op de honderd geboren schildpadden worden volwassen. Maar deze is al een paar jaar oud. En heeft al een van haar, als ze negen levens als een kat, heeft er eentje verspeeld door hier aan te stranden. Ja. En het is niet bekend hoe dat dier hier gekomen is eigenlijk, hè? Of die gewoon ergens een verkeerde afslag heeft genomen. Ik denk het wel. En je ziet het af en toe gebeuren. En ik heb zelf een theorie daarover. Het is in de periode dat er veel orkanen zijn. En dat er natuurlijk andere zeestromingen en andere winden en zo zijn. En dat ze daar misschien van in de war gaan. Wacht even. Ja. Flip is inmiddels het water uit. En nu moet u aan het werk. Mag ik heel even? Flip, je moet meewerken, weet je nog. Op de weegschaal. Die zwabbert een beetje tussen de 5 en 6 kilo, geloof ik. 5,96. Dat schrijft iemand dat toch? Ze zit niet echt op klem, maar ze kan geen rare bewegingen maken, geen honderd rondjes draaien, weet je? Ze, ze blijft rustig. Het is net eigenlijk als een paard in een trailer, hoe donkerder en hoe kleiner, hoe rustiger ze eigenlijk blijven. Het is een heel ja, kleine kist, hè? He? Klein ja, ja, het ziet er ook uh, zo uit. Het ja, is precies op maat voor haar gemaakt. Onze technische man heeft dit dus speciaal voor haar ook gemaakt. En hoe lang moet ze hierin zitten? De vlieghuis duurt tien en een half uur. En tijdens de reis zal ik uh, elk uur bij haar gaan checken en temperatuur of alles goed is met haar. Ze ademt helemaal normaal en om een of andere reden is zij het moment dat je haar uit het water haalt heel erg rustig. Ze flappert eventjes en dan daarna denkt ze het zal wel, het zal mijn tijd wel duren. Het enige is dat ze daarnet niet erg vriendelijk naar mij was, dus ik een klein beetje voorzichtig ben met haar kop. Want als ze een beetje de best doet, kan ze mijn vinger eraf bijten. Marjolein, jij gaat de hele reis mee? Ja, heel erg spannend voor ons altijd, want uh, het is toch de eerste keer dat we zo'n soort uh, transport doen. We hebben ja. nog nooit een schildpad gehad die uit de Golf van Mexico kwam en die hier aanspoelde. Dat is natuurlijk heel uniek. Moet je tijdens die reis nog wat doen, die je nat houden? Nee, nee ze gaat uh, in de transportkist. Uh... En daar gewoon het ruim in? Nee, ze gaat wel in een speciaal gedeelte voor dieren. Dus waar de temperatuur niet te veel afkoelt, Want ze moet natuurlijk een stabiele temperatuur hebben. We smeren er schild in met vaseline en ze krijgt oogzalf. Omdat we er dus droog vervoeren en ze moet wel vochtig blijven. Ja. En ik ga tijdens de reis regelmatig bij de kijken. Ik zal temperaturen kijken of, uh, of alles goed met haar gaat. En er oogjes uh, lekker insmeren. En als de vaseline een beetje is nog een beetje bijsmeren. Het is natuurlijk een mooie actie voor dit ene individu. Maar... Er zijn heel weinig campscheelpadden. Enig idee hoeveel er op aarde zijn? Ja, de verhalen gaan rond dat er nog duizend zijn. Dat is ook de reden dat we haar natuurlijk terug willen zetten. Het is een vrouwtje. Het is ontzettend belangrijk dat ze teruggaat. Bovendien ja, ze is ze hier aangespoeld. Ze is hier gewoon eigenlijk verdwaald. En dus ze moet gewoon terug naar waar ze vandaan komt. Maar is dit misschien een heel zwak exemplaar? Dat ze zo dom was een verkeerde nee, weg te nemen? Nee, absoluut niet. Want uh, toen ze hier aanspoelde was ze natuurlijk ook best wel heel erg klein. En, uh, nog jong? Ja, nog heel jong. En ze had ook wondjes. En uh, als je ziet wat ze... Nu is aangekomen en nee, het is echt geen zwak tier. Want dan zouden dierartsen ook, ook zeggen van nou, er zijn namelijk echt wel schildpadden die aanspoelen en die niet terug kunnen in het wild. Die zijn er. Maar zij kan echt terug, ja. Wat zijn, behalve de verkeerde wegnemen, de grootste risico's voor een campschild? Bij het uitkomen gaat dat natuurlijk al vaak fout. We ze... Al die eitjes hebben. Ja, bestand. ze komen uit het ei en gaan dan naar het licht toe. En vroeger was dat maanlicht en nu staan er heel veel hotels. En gaan ze dus vaak de verkeerde kant op. Dat is eigenlijk al een heel groot risico. Degene die het dan overleven, die maken ook wel een grote kans. Maar goed, je hebt altijd vissersnetten. Je hebt zoveel dingen waarin ze verstrikt kunnen raken. Zijn ze lekker in de soep? Nee, nee. Gelukkig nee. maar. Ja, gelukkig maar. Ja, zeker. Flip is weer het water in. Al die camera's, al dat licht, al die mensen. Oh, dat maakt allemaal niet nee. uit. uit. Nee, het is een heel relaxed dier. Maar ze moet niet te veel afkoelen. Vandaar dat ze weer dus... het water in gaat. Ja, vandaar dat het voor mij klaar is. Ze gaat Ho gewoon erin. Hoe warm is dat water? 25 graden als het goed is. En dat is ongeveer de Golf van Mexico? Dat denk ik. Ik denk dat dat daar op sommige stukken misschien wel een beetje warmer is zelfs. Hey, succes. Dank u wel. Nou, inmiddels is Flip samen met verzorgster Marjolein in Texas aangekomen. En als de zeeschilpad weer goed gaat eten... dan zal ze waarschijnlijk over een week op 9 november worden vrijgelaten in zee. Nou, hier bij het kapitol breekt de herfst echt in uh, volle glorie open. Het is echt super lekker weer vandaag uh, volgens mij. Wij schakelen even over naar Hilversum voor Ster en Nieuws. Gelezen door Lieselot Thomassen.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 Het is een nachtmerrie voor iedere ouder. Het vriendje van je kind ongeluk terwijl ze samen bij jou thuis spelen. Vreselijk dat, dat je dat moet laten zien in je eigen huis. Hè? Dat, dat die onveilige situatie, dat het heeft kunnen gebeuren. Kruispunt vanavond over schuld, verdriet en verzoening. Om 11 uur, RKK, Nederland 2. Kijk eens, een kopje koffie. Oh, lekker, wat goed van je. Ja, dat is zeker goed. Voor Fairtrade koffieboeren in ontwikkelingslanden.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 bij een aanslag op een politiebureau in Libië zijn drie agenten gewond geraakt. Een bom die aan de onderkant van een politieauto was bevestigd... ontplofte voor het bureau in de havenstad Benghazi. Er zouden geen doden zijn gevallen. Volgens een fotograaf van persbureau Reuters is de schade aan het politiebureau enorm.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 Bijna vijf minuten over half negen. Wie is de columnist van vandaag? Het rad der columnisten heeft het antwoord. Lies Visgedijk. Nee, de Winterkoninkje weg. Hoor je hem nog? Nou. Nee, hij is hem gesmeerd. Nee, ze heeft ze minutes of fame gehad. Oh, daar is hij weer. <laughs> soms, heel soms, hebben we geluk... en heeft onze vaste columnist en actrice Lies Visgedijk... zaterdagavond geen voorstelling en vereert ze ons met een bezoek. Maar vandaag niet, want ze stond gisteravond in theater Bellevue... met haar voorstelling Schraap. Ze heeft gelukkig wel een column kunnen produceren. Hier is Lies Visgedijk. Eén van de heerlijkste dierenverhalen van Anton Koolhaas gaat over de spin Balder D. Quorg... Balder is een ongelooflijk slecht gehumeurde spin. Een WF hermans figuur met een groot wiskundig talent. Als een lompe wesp zijn eerste, mathematisch volmaakte web... naar de galamize helpt, kan Balder nergens meer de vreugde van inzien. Altijd als ik per ongeluk dwars door een spinnenweb maai... denk ik aan Balder en aan de wesp. Woedend schreeuwt hij de wesp na. Prol, roept hij zo hard hij kan. Prol, blinde afbinder, dikke prol. Het web wordt hersteld maar het heeft niet meer de perfectie die het had. Keer op keer probeert Balder het opnieuw, maar nooit wordt het meer zoals het was. Monkelend en verkalkt eindigt Balder deekworrig in een donkere schuur, in de leren hoes van een rijzweep, onder de dekzeil van een klein koetsje. Niemand, ooit, zijn zijn laatste woorden. Naar dit verhaal kijk je voorgoed anders naar een spin. Als je je oor dicht bij een kruispin houdt, is het net alsof je WF Hermans heel zachtjes hoort filmineren met ouderwetse jaren 50-dictie. Niet alle spinnen maken een web. De wolfspin bijvoorbeeld weeft enkel haar kokon, die de eitjes beschermt. Als de wolfspin op pad gaat om te jagen, dan draagt ze die kokon voorzichtig met zich mee. Sommigen aan het achterlijf, anderen in de kaken. Zou zij nou voordat ze tot actie overgaat die kokon eerst zachtjes neerleggen? Dat zou hetzelfde zijn als wanneer James Bond eerst drie maxicozies op de grond moet zetten... voordat hij een boef uitschakelt. Ik weet het niet. De vergelijking met James Bond gaat trouwens meteen mank... want waar James Bond de ene vrouw naar de andere te pakken neemt... is dat paren voor de meeste mannetjes nog niet zo makkelijk. Een spin heeft twee tasters, vooraan bij zijn hoofd. Die lijken op kleine pootjes. En Als een mannetje wil paren, dan spint hij eerst een piepklein driehoekig webje met zijn achterlijf strijkt hij dan langs dat webje totdat een druppeltje sperma tevoorschijn komt. Vervolgens steekt hij een van die twee tasters in het webje totdat het sperma is opgezogen. Nou moet hij snel een vrouwtje vinden, want het sperma blijft niet zo lang goed. Nou, dat gaat bij James wel anders. Als de spin een vrouwtje gevonden heeft, maakt bijvoorbeeld de springspin een dansje om te kijken of het vrouwtje benaderbaar is. En de kruispin, die doet ook iets moois. Hij maakt aan het web van het vrouwtje een paar draadjes vast... en hij trekt er voorzichtig aan, of hij klopt erop. En als het vrouwtje zin heeft, dan kan ze hem op zo'n draad tegemoet komen. Het schijnt zo te zijn dat na een eindeloos en soms levensgevaarlijk voorspel... ha, hier gaat de vergelijking met Bond weer wel op, denk aan Famke Jansen... het mannetje zich met een sprong op het vrouwtje werpt. Vaak springt hij mis, want die taster die moet namelijk bij dat vrouwtje... precies op de goede plek terechtkomen, want anders kan die weer van af aan beginnen. En als het te lang duurt, dan moet hij dat ellendige webje weer opnieuw maken. Met zoveel stress geniet je er natuurlijk nooit van. Weer andere spinnensoorten moeten wachten tot het vrouwtje is afgeleid... met een enorme hoeveelheid eten. Ook de grote wolfspin, toch eigenlijk wel de James Bond onder de spinnen... die mag niet zomaar met zijn bruid paren. Eerst moet hij haar een cadeautje geven. Een ingesponnen vlieg. Pure poëzie. Als Balder nog jong is en het leven nog mooi... komt hij zijn buurman tegen, Simon P. Kwellijn... En deze spin spreekt, terwijl hij naar zijn eigen web in wording keek. Ik kan het maar allemaal uit mijn gat trekken. En Balder antwoordt. En niemand is je er dankbaar voor. En zo is het. Loin du bal van de Franse componist E. Gillette door Sanssouci. Goed nieuws voor de mens. 2012 was een slecht muggenjaar. In vergelijking met vorig jaar waren er maar liefst 60 tot 80 procent minder steekdieren. Dit blijkt uit metingen van de Universiteit Wageningen. Wel was er net als vorig jaar een plotselinge muggenpiek in september. Uh, naar de vraag hoe dat komt, wordt druk onderzoek gedaan. Er wordt al gauw gedacht aan weersinvloeden. Maar ook de tuinbezittende mens blijkt een factor van belang. Natuurkalenderman Arnold van Vliet probeert op basis van onderzoek... een muggenvoorspelmodule te ontwikkelen. Entomoloog Sander Koenraad heeft een muggenval in zijn tuin... waarmee hij ze kan tellen. Jeanette Paramoor zoekt de heren op in Wageningen. Oh, kijk. Dit is een uh, vrouwtje, me. Duidelijk herkenbaar aan de... En de zuigsnuit die hier aan de voorkant zit. Dit is een mannetje. Die mannetjes zijn hier te herkennen aan die, die borsteltjes op hun kop. Dus we hebben er maar twee. Van de, de, de oogst van, van gisteren zijn daar twee exemplaren. De aantal steekmuggen zijn nu ook wel weer aan het uh, afnemen. Of in ieder geval deze. Die, uh, dat zijn waarschijnlijk exemplaren die in, uh, in winterrust gaan. Ja. Nou, gaan we naar buiten. Hè? Ja. Naar de val. ja. Nou, in een hoekje van je tuin. Ik zie hier ja. links een kippenhok. En rechts staat een apparaat. Ja, ja, dat, is, uh, dat is de, staat er ook op, hè, de Mosquito Magnet. De muggenmagneet. Waarmee we dus kijken hoeveel steekmuggen er nu elke dag gevangen worden. Maar magneet, hij trekt dus muggen aan. Ja, dat werkt op basis van die propaangasfles die erachter staat. Dat propaangas wordt verbrand, dan komt er uh, CO2 en warmte vrij. Dus als je hier onderaan voelt, voel je wat warmte. Hier is dan weer een zuigende werking. Dus als die nog te dicht in de buurt komt, dan uh, wordt hij hier naar binnen gezogen. En komt hij hierboven in het netje terecht. Dus dat gaan we nu eens okay. eventjes uh, ja. bekijken. Ja. Zo, een open. het netje eruit halen. Nou, ik zie hier nu niks uh, in zitten. maar wat ik net al zei... Hè, we verwachten ook niet echt dat er nu nog veel uh, steekmuggen actief zijn. Nou goed, het zijn er nu niet veel. Dat is natuurlijk niet gek voor de tijd van het jaar. Maar jullie hebben dit meer dan een jaar onderzocht, hè? Ja, geteld. dus het tweede jaar dat we het compleet uh, hebben inderdaad. Ja. En het nieuws is dat er nu 60 tot 80 procent minder muggen zijn. Uh, het is zeker opmerkelijk, maar dat is, aan de andere kant kunnen we het ook wel uh, verklaren. Nou, Het is sowieso qua klimaat een bijzonder uh, jaar geweest... Vorig jaar was het een heel warm najaar. Als we bijvoorbeeld nu de maand september met vorig jaar vergelijken... was september al een stuk koeler... Mm -hmm. Je moet natuurlijk ook al een, een stukje eerder uh, gaan kijken, hè, van uh, eerder in het jaar, als die muggen zich aan allerlei broedplaatsen ontwikkelen. Hoe waren het toen yeah. de omstandigheden? Was er toen voldoende water uh, aanwezig? Ja, Arnoud Vliet staat hier ook natuurlijk, hè, meneer Natuurkalender. Water, waterplaatsen, hè, broedplaatsen voor muggen is natuurlijk ook heel belangrijk hè, voor de muggendichtheid. Ja, jonge muggen, de larfjes, die hebben water nodig om zich te ontwikkelen. En wij wilden eigenlijk weten, want we willen naar een muggenverwachting toe op basis van enquêtes die we met vroege voogd hebben gedaan... meer dan 2000 mensen hebben aangegeven... hoeveel van die bakjes en regentonnen en alles eh, zin in een tuin hebben. Kunnen wij dat combinerend met wetende waar alle watertjes, sloten, et etc. allemaal zijn... Mm. ook op basis van onze studie van hoeveel larven zitten er nou in... kunnen wij een verwachting maken van hoeveel van die muggen er nou in je omgeving tegen kan komen. Jullie hebben de muggedichtheid berekend eigenlijk, hè? Eigenlijk zijn we daar een, een ja, computermodel voor aan het maken... waarbij al die gegevens gecombineerd worden, ook met temperatuur en weersomstandigheden. En het blijkt nu dat juist door al die bakjes in die tuinen... dat de meeste muggen die voorkomen, de huissteekmuggen... Dat komt dus, die komen dus in de stedelijke gebieden voor. Ze doen het zelf? We doen het eigenlijk <lacht> gewoon zelf. Die, de muggen waar, waar wij door gestoken worden gedurende het jaar... dat zijn over het algemeen de muggen die dus uit je tuin of die van je buren uh, komen. Maar gebruiken jullie nou de gegevens, hè? die tellingen... gebruiken jullie die ook uh, straks in de voorspelmodule? Ja, we aan de ene kant gebruiken we die gegevens om te kijken... wat klopt ons model nou? En tegelijkertijd ontwikkelen we dat model, want als we nou... Al die dagen dat we die gegevens nu vervangen, nu twee jaar, volgend jaar drie jaar... dan kunnen we dat koppelen met weersomstandigheden. En dan weten we bij welke temperatuur, welke muggen en hoeveelheden actief zijn. Wanneer kunnen we die module verwachten? Nou, ik hoop dat we hem, uh, toch uiterlijk over twee uh, draaiende hebben. Mm -hmm. uh, maar ze even afwachten hoe snel dat onderzoek gaat en uh, met hoeveel mannen eraan kunnen werken om dat verder te ontwikkelen. Ja, want die muggendichtheid moet natuurlijk over het hele land eigenlijk bekeken worden dan. Hè? Natuurlijk wil je dat op zoveel mogelijk plekken dan uh, meten. Het is behoorlijk ja. arbeidsintensief. En we moeten nog een aantal relaties tussen weer- en, en muggenactiviteit moeten we gewoon nog in kaart brengen. Ja, nou goed, deze gaan in ieder geval mee naar binnen. Klopt. Ja, dan gaan we dus kijken naar ja, welke soorten muggen hierin zitten en ook natuurlijk met hoeveel. Oké. Okay. en Enno Voorhorst bracht een ode aan zijn moedertje, Madresita was dit. Welkom in tuinreservaten.nl. Dat insecten en andere kleine beestjes van belang zijn voor de biodiversiteit in de tuin, dat weten zonder insecten, geen vogels en egels in de tuin. Welk klein grut kun je nu nog in de tuin tegenkomen? En uh, moet je wat voor ze doen, zodat ze straks in de tuin kunnen overwinteren? Jinze Noordijk is insectendeskundige bij IJS, de organisatie die onderzoek doet naar alle ongewervelde dieren. Hennie Radstaak is bij Jinsen in de tuin op zoek naar wat daar nu nog kruipt en krielt. Je zitten heel vaak gooiwagens, maar... Hier langs dit muurtje? Ja, dat is een heel mooi beschut plekje. En ze kunnen op allerlei manieren erop klimmen. Zowel op de muur als via uh, al die planten die er tegenaan zitten. En hooiwagens kunnen heel slecht tegen uitdroging. Dus vandaar uh, dat dit een... Uh, ja, dit noem ik mijn hooiwagenhoekje. Hooiwagens vaak verward met spinnen? Ja, spinnen hebben heel duidelijk uh, een lichaam dat in twee is. Een apart achterlichaam en een apart koopborststuk. En hooiwagens ja, zijn eigenlijk bolletjes met acht poten. Ontzettend leuke beesten. Het is grappig, hè? want van de 500 diersoorten die je in je eigen tuin kunt tegenkomen, daarvan zijn er 400. Ja, dat zijn de ongewervelde, de insecten, de spinnen, noem maar op. Ja, en uh, we hebben hier wel een eekhoorn, maar ja, dan ben je blij als je die één keer per maand ziet. Maar een spin kan je hier uh, elk moment dat je de tuin in loopt, kan je die aantreffen. Laten we eens kijken dan, want wat, wat kunnen we nu het is, uh, begin november wat kunnen we aantreffen? Ja, al die insecten hebben een beetje dezelfde neiging die wij hebben. Die, die zoeken lekkere schuilplekken waar ze nou ja, een beetje beschut zitten... tegen al dat uh, geweld van, uh, van de natuur. Dus we moeten een beetje actief zoeken, dingetjes omdraaien... en uh, onder de bladeren kijken. Ik heb hier bijvoorbeeld een groot stuk hout liggen. Ik draai hem nu om. Nou, In ieder geval uh, iets van een slak. Hé, hey, wat? Ja. Witte bolletjes? Ja, dat zijn slakkeieren. Slakkeieren? Waarschijnlijk is dit uh, de moeder. Je oh, ziet zelfs soorten... nog twee eitjes uh, eraan vastzitten. Die heeft zich een beetje in een, ja, een plekje tussen het hout... Uh... Ja, ja. En het is niet de enige. Hier zit ook nog een naakslak En hier zit nog een naakslag. Nou, de huisjes van uh, huisjeslakken. En natuurlijk de pissenbedden. Die houden van een uh, hoge luchtvochtigheid. Maar soms wordt het een beetje te. Ze willen niet echt met hun poten door het water lopen. Nou, en Op zo'n stuk hout kunnen ze uh, goed schuilen tegen de regen... En als het nou die bodem echt te nat wordt, dan kunnen ze ook dat hout een stukje omhoog klimmen dat ze daar weer aan ontsnappen. Uh, dus zo biedt eigenlijk een heel klein stukje hout biedt zoveel structuur en zoveel ontsnappingsmogelijkheden en zoveel schuilmogelijkheden dat, uh, dat het de krioelt van de beestjes. Grappig zeg. Ik zag hier al springstaarten lopen. Wat zijn springstaarten? Uh, ze hebben wel zes poten, maar ze hebben geen vleugels. Mm. Dus Ze horen niet echt bij de insecten, maar ze zijn er wel heel nauw aan verwant. En het zijn echte bodembeesten die leven van uh, rottend materiaal, van schimmeltjes. En Die zorgen ook weer dat, uh, ja, dat je bodem gezond blijft en dat, uh, dat strooisel wordt afgebroken. Nou, weer terugleggen, dan uh, kunnen die slakke eitjes rustig uitkomen. Houdt weer omgekeerd op zijn plek. Je ziet zelfs nog wel, als die zon een beetje schijnt, dat er nog van alles vliegt ook. Ja, nee, dat klopt. Uh, er zijn heel veel beesten die, uh, uh, die overwinteren. Die hebben dus dat schuilplekje. Een heel opportunistisch, als het weer geschikt weer is... even snel uh, een beetje nectar drinken of een ander beest te, te grazen nemen. En nou, een van de allerbeste nectarplanten zo laat in het jaar, dat is, uh, dat is de klimop. Die bloeit nu nog. Die heb ik ook in mijn tuin, gelukkig. Ja. Hij is nu uh, uh, in de schaduw. Maar als, nou ja, als daar in de loop van de dag nog een heel klein beetje zon op komt, dan zie je zweefvliegen erop. Je ziet uh, dambordvliegen komen daar nog altijd... Uh, hun nectar zoeken. Zelfs in sommige hoge flats een probleem, omdat ze met z'n allen daar willen overwinteren en dan komen ze aan de onderkant van je raam uh, massaal te liggen. Hoe zien die eruit, die dambordvliegen? Nou, het lijkt een beetje op gewoon de, de huisvlieg, maar hij heeft dan op zijn achterlichaam uh, uh, een schakering van uh, uh, zwarte en witte vlekjes. Vandaar de naam? Ja, vandaar de naam. Wat kun je nou doen om dit soort insecten, maar ook andere ongewervelden, om die een, een, een mooie winterplek te geven in je tuin? Het is eigenlijk een soort kwestie van uh, niet te veel doen. Dus dat is, nou, voor sommige mensen is dat heel fijn, want die uh, houden niet zo van tuinieren. Uh, wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat je de, de kruiden die in je tuin staan, uh, als die uitgebloeid zijn en dan worden ze in de loop van de, de herfst worden ze houtig... Eigenlijk moet je die gewoon allemaal laten staan. Want die houten stengels die worden hol van binnen. En dat biedt voor allerlei beesten een heel mooi plekje om uh, zich in te verbergen. Zoals dit wat hier staat. Eens kijken, wat is dit? Ja, ik heb hier. Uh, uh, dit zijn uh, klokjes. Uh, Grote klokjesplanten. En hier staat mijn, uh, mijn ruit. Ziet, nou, dat waren prachtige planten. Er komen mooie bloemen aan. Er komen veel insecten op af. En nu zijn het uh, een beetje verhouten stengels. Ze zijn ja. allebei hol van binnen. Dus het is, uh, het is echt een huisje geworden. Ja? Dus Heel dus veel die mensen die... hebben de neiging om het uh, in de loop van de herfst uh, eruit te halen. Niet doen dus? Niet doen, nee. Deze stengel zit, zit misschien wel wat in. Helemaal los. Het heeft iets gezeten, dat is doodgegaan. Ja. Dus dat kunnen we even niet op naam brengen. Ja. Hey, dan gaan we nog even een leuk experiment doen, Jensen. Want je hebt daar een witte paraplu liggen, dat je klaargelegd. Ja. Er zijn heel veel planten die verliezen natuurlijk uh, hun blad. Maar er zijn ook heel veel planten die blijven een heel aantrekkelijk leefgebied de hele winter door. Dat zijn de groenblijvende planten. Ik heb hier een uh, hulst, een taxus. En eigenlijk die klimop, hè, die hoort er ook bij. Nou ja, we kunnen eens kijken of daar nog van alles in zit. Ik gebruik ervoor een witte paraplu een zogenaamd klopscherm is het nu geworden. Klopscherm. Die hou ik eronder en dan ga ik met een stok uh, gewoon maar eens op die takken slaan. En dan kunnen we heel makkelijk zien uh, wat er allemaal nog in leeft. Hij is met een tak tegen de, de taxis aanslaan en dan uh, ligt gelijk heel die paraplu uh, vol. Kijk, daar ja. kruipt al van alles. Nou, dan hebben we de eerste hooiwagen. Juist. Dat is he, de, de rode hooiwagen. Die heeft iedereen in zijn tuin, dat kan haast niet anders. Hij is niet echt rood. Maar een gelig. Beetje, uh, you know, gelig, met een, ja, een beetje fantasie, ook wel oranje. Ja. Hier, allemaal spinnetjes. Ja, dat is de herfspin. En dan nou zie ik hier net, dat is ook een hele leuke soort. Dit is namelijk de winterhooiwagen. Ah, een heel dik lijf. Ja. Kortere pootjes dan de die. Een hooiwagen zoals uh, niet alle mensen ze zullen kennen. Hij heeft namelijk korte poten. Ja. Het is ook niet een soort die zomaar massaal muren opkruipt... want dat is toch wel heel veel mensen hooiwagens van herkennen is een soort die een groot deel van zijn leven in de strooizellaag leeft. En op een gegeven moment als hij volwassen is, dat is zo laat in het seizoen... dan wordt het weer ook wat onaangenamer, veel regen en koud op de grond. En de volwassen beesten trekken wel massaal struiken in. En hij heeft niet voor niks winterhooiwagen. Hij kan ontzettend lang nog de winter overleven. En zelfs als er drie weken sneeuw heeft gelegen en die sneeuw is weer weg... dan nog kan je ze weer gewoon actief in je struiken zien... Aha. En deze soort die paard zelfs tijdens vriesnachten. Dus als het min 5 of min 7 is en je gaat goed in je tuin zoeken... dan zie je gewoon mannetjes en vrouwtjes die aan het paren zijn... en die eieren aan het afzetten zijn. Dus een echte winterhooiwagen. En dan is zo'n tuinreservaat eigenlijk wel iets... zeker op dit moment voor de luie tenier. Je hoeft niet zoveel te doen. Ja, gewoon de natuur een beetje zijn gang laten gaan... en een beetje opruimen, dat hoort er natuurlijk wel bij. Maar uh, lekkere rommelhoekjes uh, waar allerlei beesten een plekje vinden... is. Uh, is de manier om dat te stimuleren. Ja. De luidheid hier, dat was uh, wat voor hen hier had staak, u hoorde hem in gesprek met Janssen Noordijk. Uh, nu een stukje uit de Pastorale van Sir Edward Elgar en daarna Ster en nieuws dat gelezen wordt door Liselotte Thomas. MUZIEK actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Ik heb een behoorlijk lopende praktijk. Zometeen om tien uur. Heel druk. De geschiedenis van een eerzaam beroep. Ik ben geen verlengstuk van het Openbaar Ministerie. Vic Meijer over Paulus. En op de rand van de afgrond. De Cuba-crisis vijftig jaar geleden. Wat zou het nu gaan gebeuren? Ik zou nog tot hul heiden. OVT. Radio 1. Straks om tien uur. Het nieuws van alle kanten.